...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dik te met het NOS journaal. Minister Erlings noemt de kritiek op de kilometerheffing van de afgelopen dagen bangmakerij. en zou het jammer vinden als de nieuwe autobelasting er niet komt... ...omdat allerlei Indianerverhalen de ronde doen...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 Israël bouwt de komende tien maanden geen nieuwe nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Dat heeft premier Netanyahu bekendgemaakt. Hij zegt dat het besluit is genomen om Israëls goede wil te tonen. De premier wil zo de vredesbesprekingen met de Palestijnen nieuw leven inblazen. Bevriezen van de bouw van nederzettingen geldt niet voor Oost-Jeruzalem. Woordvoerder van de Palestijnse president Abbas zegt dat de bouw van nieuwe nederzettingen ook daar moet stoppen... voordat de vredesbesprekingen hervat kunnen worden. De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als hun toekomstige hoofdstad. De Verenigde Staten hebben twee weken voor de start van de klimaattop in Kopenhagen hun doelstelling bekendgemaakt. De VS wil de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 17% hebben verminderd ten opzichte van 2005. Ook werd vandaag bekend dat president Obama naar de klimaattop gaat. Volgens de Nederlandse klimaatchef Ivo de Boer van de Verenigde Naties is de komst van Obama cruciaal. China en de VS produceren de meeste CO2 van alle landen. Het is nog niet bekend of de Chinese president Hu Jintao naar Kopenhagen gaat. De top moet een verdrag opleveren dat het 12 jaar oude Kyoto-protocol vervangt. Maar de verwachting is dat het de 192 aanwezige landen in Kopenhagen... niet zal lukken om een juridisch bindend klimaatverdrag te sluiten.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 Thank you.